...die banden hebben met Al-Qaeda, maar er zit ook een gewelddadige afscheidingsbeleid. Het weer vanavond bevolkt, maar droog. De zuidwestenwind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig boven land en hard aan zee. Het wordt niet kouder dan een graad of zes. Overdag gaat het in de loop van de ochtend regenen en dan wordt het ongeveer negen graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. I'm gonna make you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 Houd een hart De dames voor u Hebben het al vast gezwaar Dus wees maar lief Dat kan geen kwaad En spelen stelen lijkt me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 Got my soldiers capture me Told the hostage when I hit that beat I won't take these shots Ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45C. Just a day, just an ordinary day. Just trying to get by. Just a boy, just an ordinary boy. But he was looking to the sky. and Antwort op 106.9 CFM Put your hands up in the air Put your hands up Put your hands up in the Hard as we was hanging in, some guys were putting them down, bullying. You- oh.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 Tu es ma chose, c'est facile. Tu comprends? Je te donne ce que tu prends. Et Élise de Versailles, comme une locomotive, mais c'est plus comme un vent, ni des lèvres, ni des dents. Toi, Florent, moi, en France, nos demandes sont différentes. Si pourtant la même mer de là on arrête. La goutte et le vase, de l'eau dans le gaz, dégage, Nick. Ze denk dat ik niet ben, maar dan. Denk dat ik geen gevoelens heb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 ik lijk misschien maar goed, omdat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus had je zien wat ik bedoel? Ik neem je mee, Ik neem je mee, Ik neem je mee, ei, Ik neem je mee, ei, Ik denk aan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 Ik lijk misschien op cool, doordat je weet wat ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, ey, hey, hey. Ik neem je mee, ey, ey, ey, hey. Ik neem je mee, ey, ey, ey. Hey. Ik neem je mee, ey. Hey, hey, hey, hey. Tot zover, het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.